1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Sri Lanka is de vader van twee van de negen zelfmoordterroristen... gearresteerd, schrijft de New York Times op basis van meerdere bronnen. Volgens de Amerikaanse krant gaat het om een man die een fortuin... heeft gemaakt met de handel in specerijen. De politie op Sri Lanka wil de arrestatie nog niet bevestigen. De vader zou intensief ondervraagd worden om erachter te komen... wat zijn eventuele rol was bij de aanslagen. De politie heeft gisteren een inval gedaan in een woning in Eersel bij Eindhoven. Waar twaalf mensen op het punt stonden om de verboden stof Ayahuasca te gebruiken. Dat middel leidt tot hallucinaties. Er zijn vier verdachten opgepakt. Twee Italianen en twee Spanjaarden. Aanleiding voor de inval was de dood van een 31-jarige Hongaar. Vermoedelijk na gebruik van de harddrug tijdens een zogeheten healing-sessie. De politie heeft een verdachte aangehouden voor een reeks steekincidenten in Noord-Holland. In november en januari werden onder meer in Castricum vier vrouwen gestoken terwijl ze aan het fietsen of hardlopen waren. In drie van de vier gevallen reed de dader de vrouwen eerst met een auto aan. De verdachte is een man van 23 uit Juliana Dorp. Hij is gisteravond aangehouden. De fusie tussen de twee grootste banken van Duitsland, Deutsche Bank en Commerzbank, gaat niet door. De twee banken concludeerden dat ze een fusie onvoldoende gaat opleveren. Deutsche Bank en Commerzbank hebben steeds meer concurrentie van de kleinere banken in Duitsland, zoals de coöperatieve en de landesbanken. Ook hebben ze nog een flink aantal dure kantoorbanken en lopen ze achter met het digitaliseren van hun betalingsverkeer. Eindhoven Airport moet een pas op de plaats maken en maatregelen nemen om de overlast voor de omgeving terug te dringen. Dat staat in een advies dat onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel is opgesteld. Hij adviseert onder meer om te experimenteren met duurzame brandstoffen. Het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport neemt al jaren toe, evenals de klachten. Het weer. Vanochtend is nog zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En vanmiddag en vanavond trekken enkele buien over het land. Er staat een vrij stevige zuidenwind en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ja, het is alweer. Je eh, weer, weer gehad. Vier eh. van één uur nieuws en zo van de NOS. Dus het is alweer klaar. En eh, dus spinnen eh, wij weer. Ja. Hoi hoi hoi. Hoi, hoi, hoi, hey. hoi hoi hoi. Wat gaan we doen, wat gaan we doen? Nou, ik zit eh, even kijken wat ik ga doen. Ik moet even eh, een beetje improviseren. Wat dan? Nou, dat gooi je zo. Improvisatie. Ruud in improvisatie. U gaat het nu merken. Ja, improviseert u maar. Ik merk nog niks. Ik hoor niks. Ik zie niks. Ik voel niks. Schultz, Daar is hij. Herr Schulze, u was een van die vele Duitsers die met uh, paasje in ons land waren. Hè? Ja.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 Oh, maar dat war de vierde Dag al. En äh, sind Sie drüber durchgegangen? Ja, also die Situation im Auto war dan schon ziemlich schlecht, nicht? Ik musste ons alle op einer Kartoffel pro Stunde rationieren. Ein wirklich sehr hilfsbereiter älterer Hollander hat uns dan noch durch die Fenster ein paar tulpenzwiebel zugesteckt. <lacht>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 Als wir alle wieder zu Kräfte gekommen waren, erzählte man uns, dass wir in Oberhausen waren. <lacht> <lacht> so 50 Kilometer von unser Haus, nicht? Aber das war das eine verschriegelige Pagen für Ihnen, ne? Ja, also es hat schon mal Schlimmeres gegeben, ne? <lacht> Artist in het Licht. in Oh, jee, de slingersang. Malone op nog geplaatst. Marie is er ook. Ja, Maria is er ook, hè. Hé, hey, oh! Hey, ho. Oh. <laughs> Dat was Marie, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja Marie. Uh, ik zit maar te wachten op die gozer, die Marie. Ja, ik zit al hier te wachten. Waar blijft hij nou? Ja, waar blijft hij nou? Ja, waar blijft hij nou? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet het niet, hoor. Die blijft... Ja, dat was uh, Tony Christie, hè? Ja, Tony Christie. Ja, Tony Christie, jarig vandaag. Ja? Hij is, ja, ja, vandaag, uh, in 1943 is hij geboren op so, 25 april in so, Connisborough. Connisborough. Uh, oh. Ja, hij is een Engelse zanger. Hè, die, ja, in de jaren 70 was hij heel erg succesvol met uh, het nummer... Uh, wat ik ook uh, erbij had gehaald. Hij did what I did for Maria... En natuurlijk, wat we nu net gehoord ge ge ge ge ge hebben... waar we voor gekozen hebben... This is the way to Amarillo. Yeah. Ja. Ja. Hey, en weet je, er is nog iemand jarig. Ik ga een heel klein stukje laten horen. Want ik vind ik, <racht> <laughs> het zo bijzonder, jongen. Dat... Het is een hele goede sound, hè? En uh, Deze artiest is dus ook jarig vandaag. Oh. Ja, maar moet je horen, je lacht ook. Ja, dit is van spannende moment. Yo, dit is zo leuk. Dit is... Uh, uh, Kim, Kim Jong-kook. Oh. Koek. Dat, de... dat, is, dat is een Zuid-Koreaanse zanger. Hij is ook acteur. Maar hij, het is dus een, een zanger. Hij is ook jarig vandaag. Hij is geboren in 1976. En oh. Ik vind dat zo grappig. Want hij maakt echt hele mooie muziek. Maar die gekke taal. joh, Dat zuid koreaans dat, dat is zo raar. Als je dat in zo'n nummer terug hoort, hè? vind jij dat niet? Ja. Er hoort eigenlijk gewoon Engels in. Maar dan ja. zit je te luisteren naar iets waarvan je denkt... Wat, wat, wat, wat, wat zegt die nou? Wat, wat, ja. Hè? Ik, ik, Ja, het klinkt bekend, maar ik hoor niks eigenlijk. Nee. Nee. nee. Maar ja, dat hebben heb die Amerikanen ook. Als ze eh, een, een plaatje artiest in het licht van, eh, van Wim Sonneveld draaien. of van eh, Andere Hazens of zo. Het is een... prachtig, maar je verstaat er geen boer van. Ja, dat is met deze man ook. Je, je weet niet, zo heel af en toe hoor je een Engelse. Uh, Engels, uh... ja. Maar over het algemeen is het gewoon niet te volgen. Maar ik vind het wel hele mooie muziek, hoor. Daar kan je helemaal niks voor zeggen. Nee, daar kan je niks voor zeggen. Doe ik ook niet. zeg er niks van. Nee, heb ook niet de moed. Maar Ik zeg er niks van. Ik haal mijn mond veel. Ik kreeg je geen koffie meer. Nee, prachtige muziek vooral. Prachtig, hè? Ik vind dit mooier. Ja, wat is dit? Jackie Wilson. Maar die is niet jarig bijna. Nee. Nee, kijk. Maar het is wel een lekker liedje. Ja. You're lucky to live me. Ja. Higher and higher. Oeh, zo hoog. Your love keep lifting me higher and higher. Uh, over over uh, higher en higher uh, gesproken. Ja, ben je high? 1 mei. Uh, nee, 1 mei. 1 <laughs> mei, mei kun je heel hoog gaan in Haarlem, hè? Ja, met die, ja. Ja, die trap tussen die twee torens. Ja, in ja. de BAVO. Ja, ja. Ik, ik heb, uh, gisteren heb ik er even gestaan. Oh. Het is hoog. Het ja. is hoog. Hoog. Nou, Ze hebben namelijk, zal ik even uitleggen aan de, aan de luisteraars. Ja, Gisteren uit. is er een, een loopbrug geplaatst. omhoog gehezen en geplaatst ja. tussen de twee torens van de bavo basiliek aan de Leidse Vaart. En, zodat u dus uh, één toren inklint en dan kunt u zo over dat alleen loopbrug dat naar de andere toren lopen. Alleen, alleen maar, dat, alleen dat, al. Dat klimmen, Precies. Ja, voor jou, maar er zijn zat mensen... die vinden dat prachtig en die kunnen dat makkelijk. Vind die trap hier of veel te lang? Ja, ja, ja. Dus laat staan aan die bavo. Maar ja, ja. goed, in ieder geval... Uh, het schijnt het, het, het, het uh, uitzicht vanaf die loopbrug... schijnt waanzinnig mooi te zijn. Ja, dat is heel mooi. En je kan natuurlijk meteen even... Uh, door de basiliek heen lopen... en al het fraais aanschouwen. Hè? Ja. Dus vanaf 1 mei... Uh, kunt u daar terecht. En dan kunt u over de loopbrug lopen als u, nou, als u, durft. Als u, ja, als u durft. Als u durft. Maar dan u moet je durft. eerst nog wel even een paar honderd meter... Nou, niet een paar honderd, maar dan moet je eerst nog wel even... enkele tientallen meters over een of andere... Uh, verschrikkelijke wenteltrap of zo, ja. zo'n zo oude, ja. Ja. moet je naar boven zien te komen. Dus, ja. Dat is op zich al een... Uh, ja, en dan, nog, en dan nog moet je nog de moed hebben om over... Want dan kan je niet meer terug ook natuurlijk nu, Nee, hè? dat kan je dan niet meer Dan moet nemen. je over die brug. Je moet ah. over die brug, oh. want je moet langs de andere toren weer naar beneden. Oh, je moet het maar durven. Oh, verschrikkelijk. Ik stond, dan te ik st... bedenken dat ik al hoogtevrees als ik op een krant sta. Oh, oh. Ja, dan is die wel vol, die krant natuurlijk. Ja. Staat die vol met nieuws. Ja. Als er weinig nieuws is, dan durf je er wel op te staan. Toch? Nou, nog niet. hoor. Oh, ook niet. Ja, ja, weet... Oh, dat is dat wel heel redder... erg beetje. je. Dat weet ik niet. Oeh, ja. Nee, dat ga ik niet redden. Dit is die purple. Ja. En het liedje dat heet Hush. We kennen het ook van Herman's Hermits, maar deze is ook wel leuk. van hun commerciële dingetjes. Nou, er was ooit ook wel eens een hitje voor, uh, voor Hermans, Hermans geloof ik. Ja, maar uh, die de Purple deed het uh, nog eens even over... in een wat gewijzigde bezetting overigens dan wij... Uh, van het bekende Deep Purple kennen met Ian Gillen als... Uh, als uh, als zangert. Maar die was hier niet bij. Nee, nee, dit was David Coverdale die dit uh, liedje zong. En, uh, nou ja, die Purple bestaat nog steeds. Zij het dan dat er uh, een aantal leden uh, niet meer daar zijn. Zoals bijvoorbeeld John Lord. De uh, organist. Die is er niet meer. Uh, ik, ga dit, ik kan u dat wel even vertellen. De huidige bandleden... De huidige bandleden... Dat zijn uh, Ian Price of Ian Pace. Ja, Ian Pace... Uh, Roger Glover, dat is ook eentje van. Uh, en uh, nog steeds een van het eerste uur. Ian Gillen natuurlijk, die doet het ook nog steeds. Verder hebben ze dan een schietwist, die vervanger van, uh, Steve, uh, van Richie Blackmore is. Dat is Steve Morse. En ze hebben nog uh, dan, uh, John Elmree. Ja, dat zijn de huidige leden als je dan weet wie er allemaal nog in gezeten hebben... John Lord, Richie Blackmore... Bob e uh, Rod Evans... Nick Simper, David Coverdale... Glenn Hughes, Tommy Bolin... Joe Lynn Turner... en Joe Satriani. Die hebben allemaal in Deep Purple gespeeld. Nou, bent u daar ook weer van op de hoogte? Het is maar dat je het weet. Hè? toch? Ja. Dit is Tsugero. In tradition. And it was dark dolorosa light light, light, light, light. Y se penso a te un'altra ma ah. pensando a te. Because I love you more than I need you Cause I feel so bad, feel so bad Because I need you more than I want you Cause I feel so bad, feel so bad Hij zo Ah, hij viel zo so bad. Ach, ach, ach, wat een ellende. Nou, toch met die man, hè. Hij viel zo so bad. Ja. En, daarom, en het is een Italiaan en dan zegt hij het nog in het Engels ook, dan wordt hij in zijn eigen land ja, maar, niet verstaan. Anders begrijpen wij het natuurlijk niet. Nee, maar nee. Hij kan hij in, in, in die, die, die Italië verstaan ze hem dan niet? Dus te Nee, in het nee maar is Misschien beter, want het is slecht voor zijn reputatie. Oh, dat is waar. Ja, ja. ja, ja. Raltra ja. uh, well, storia heette het liedje... en het was natuurlijk The Girl. Ja. Zeg Dolly. Ja, Ruud. Heb jij nog nieuws? Oh, of ik nieuws heb? Of ik nieuws heb? Jazeker. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... met Dolly Tempierik. Ja, want ik heb buiten dat ik nieuws heb, heb ik ook een mededeling... voor alle gezinnen met kinderen uh, tussen de 4 en de 11 jaar. Want uh, ja, het, het is natuurlijk vakantie, hè? dus uh, mensen gaan vaak met de kinderen erop uit. En wat is nou heel leuk... Connection die biedt gezinnen met kinderen in de meivakantie een heel mooi voordeeltje aan. Want uh, um, tot en met 5 mei kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding van een volwassene weliswaar... voor een eenmaal gekocht kidsdagkaartje van 1 euro elke dag opnieuw reizen. En een eerder gekocht kids-dagkaartje kan elke dag in de meivakantie opnieuw omgewisseld worden bij de chauffeur. voor een gratis Vakantie Kids-dagkaartje. En ook dat gratis Vakantie Kids-dagkaartje kan later weer ingewisseld worden. voor een nieuw gratis exemplaar op een andere dag. Nou, en zo kunnen meereizende kinderen elke dag gratis blijven reizen. met hun ouders, of grootouders of anderen aan wie ze zijn toevertrouwd. En de actie is geldig in een aantal gebieden van de Connection. Uh, Amsteland-Meerlanden, Haarlem-Einmond, Zaanstreek en gooien En ook tussen deze reisgebieden kan met de kaartjes gereisd en dus ook overgestapt worden. Alle scholen hebben de vakantie in, in de week. Die start op zaterdag 27 april. En Connection volgt het advies van het ministerie, ministerie van OCW, whatever that may be, om bij de toevoeging van een tweede vakantieweek de voorafgaande week te kiezen. En zo is de actie ook al het hele paasweekend geldig geweest. Nou, daar hebben we nou niet meer zoveel aan. Onderwijs, cultuur en wetenschappen, Dolly. Kijk, hij, weet, ook al, hij weet alles, hè, die Ruud. Hij weet Onderwijs, gewoon alles. Onderwijs, cultuur en wetenschappen. Wat knap van hem, hè? He? Goed, hè? Ik, ik vind het zo knap dat jij dat zo allemaal zomaar weet. Jij kijkt vast heel veel naar het nieuws en zo. Nooit. Oh, ik ook niet. Nou, goed. In ieder geval, als u meer informatie uh, hierover wilt hebben... want het scheelt natuurlijk bakken met geld... als je dan ergens naartoe wilt met het openbaar vervoer, met de bus... Uh, kijk dan even op de website op www.connection... dat is met dubbel x, hè, dat weet u allemaal wel, hè... .nl slash vakantiekaartje. Nou, alvast heel veel plezier toegewenst. We gaan weer even terug naar de voetbalvereniging bij Bloemendaal. Want daar is dinsdag een ruzie tussen twee mannen uit de hand gelopen. En één man is gewond geraakt en een ander is aangehouden. En de politie, ja, die rukt in eerste instantie uit voor een steekpartij. En ze kwamen met heel veel materieel daarom. En eh, zo heeft er bijvoorbeeld ook een, een tijdje een helikopter boven het gebied gecirkeld. En er waren meerdere politieauto's. En maar ja drie van die uitgerukte auto's die vertrokken na korte tijd weer. Nou, wat nou precies de verwondingen van het slachtoffer uh, zijn, dat, dat weten we niet. En een uh, woordvoerder van de politie wist wel te vertellen dat het vermoedelijk om een mishandeling gaat. Uh, gisteravond is aan de Vinkelaan in Hillegom een wietplantage met zo'n 500 planten ontruimd. De politie heeft samen met de douane onderzoek gedaan in het pand en een gespecialiseerd team heeft de hennepkwekerij geruimd. Daarnaast zijn er ook twee auto's in beslag genomen. Gistermiddag is er een keiter voor de kust van Zandvoort in de problemen geraakt. Om half zes werden politie, reddingsbrigade en de KNRM gealarmeerd voor de watersporter. Ja, de wind was ineens weggevallen waardoor de surfer in het water terechtkwam. Hij was gestrand bij een zandbank. En met de hulp van de reddingsbrigade is de kitesurfer naar de vaste wal gebracht. Gelukkig raakte die niet gewond of onderkoeld... want op dat moment was het nog droog en drukkend warm weer. Dus het is allemaal weer goed gekomen, gelukkig. Dan komt, heb... kom, komt er al die windmolens dat de wind wegvalt. Ja, die ja, slokken ja, al die windmolens die nou, al die wind op. Ja, die, houden gewoon die blazen die wind, die wind ja, weer weg. Ja, die houden ze. die wind tegen. Ja, ja precies. Dan en, dan, en, dat dan, ding, ja. Ja, en dan is, is die kietscherver die is dan de. de ja, Ik vind wat, dat niet gelukt. Wat knap van Ruud. Hè? Ja, Ik vind dat, dat het zo gewoon hij, door die windmolens. Hij, hij prikt daar gewoon zo doorheen. Hij ziet gewoon in één keer dat hele probleem van dat wind wegvallen. Ja, wat goed van jou. Door dat hele gordijn van windmolens komt dat. Ja, trek dat in één keer dicht en dan hebben wij geen wind meer. Nou goed, weet je, er, er gaat wat leuks gebeuren op het strand. Want op zondag 5 mei wordt er iets heel leuks georganiseerd. Ik zeg het maar vast, want voordat je het weet is het 5 mei. En dan kun je nu alvast rekening houden... als je kinderen hebt wat er te doen is. Nou, Het IVN Zuid-Kennemerland... Uh, die organiseren samen met het Museum in Zandvoort... een superleuk zee-evenement. De dag zal gevuld zijn met een groot aantal activite activiteiten... en bezienswaardigheden <laughs> over de oceaan. Nou, hoor... Uh, je kan leren vissen met een kornet. Uh, je kan leren de verschillende geuren van de zee te herkennen. Want die zijn er, hè? Je kan meedoen aan een zeedobbelspel. Uh, een tentoonstelling over vissen en schelpdieren bewonderen. En een, een spannende puzzeltocht maken. In het Juttes Museum zelf staat een knutseltafel met strandmaterialen waar je lekker je creativiteit mee kwijt kan. Nou, wil je nou ook lekker genieten en uitwaaien op het strand... terwijl je van alles te weten komt over de zee? Ja, dan moet je dat evenement niet missen natuurlijk. Hè. Het is leuk voor jong en oud trouwens. Deelname aan de activiteiten is gratis. Je hoeft niet vooraf aan te melden. Het event begint om 12 uur en het zal tot ongeveer 4 uur s middags duren. Mocht je meer informatie willen, dan kan dat via Siska Klarenberg... Haar telefoonnummer is 023-584-8789. Dus 023-584-8789. Of kijk gewoon even op www.ivn.nl. Nou, dan was dat uh, het regionale nieuws voor deze donderdag. Weer. Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag wisselend bewolkt met af en toe wat opklaringen. En uh, ja, vanmiddag, uh, naarmate het uh, later wordt in de middag, gaat ook de regenkans weer toenemen. Er is een matige tot vrij krachtige Zuidoostenwind. En de maximale temperatuur blijft hangen, zo rond de 18 graden. Dan gaan we eens kijken wat het morgen gaat doen. Ook morgen is het wisselvalg. En de komende dagen blijven er buienkansen bestaan. In het weekend eh, blijft de maximale temperatuur onder de normale temperatuur hangen. En dan was dit de weersvoorspelling volgens MeteoPagina.nl. wil ik even graag uh, melden. Het liedje wat ik nu ga draaien, het uh, liedje van de sidekick... is op verzoek van uh, Roy. Want Roy van Buringen luistert mee... en hij vroeg of ik dit nummer wilde draaien. Oh. Nou ja, zeg. Jij kan er ook niks aan doen, hoor. And love. Ja, de laatste de laatste luister is weg nu intussen. tussen. Dan mogen naar de, de beroemde zangeres uh, Dolores Temperik ja. met het nummer Felle Hagelar. Jongen, jongen, hoijle hoijgelar, hoijle hoijgelar, hoijle hoijgelar, Jongen, jongen, hoe kun je ons dit aandoen, Dolly? Dat kan toch? Ja, uh, uh, is er een verzoeknummer, hè? Oh. Ik heb je gewaarschuwd oh, ja. van tevoren. Oh, oh, ik zei ja. het. Ja, verzoeknummer. Oh, ja. Roy van Buringen, ja. die wilde graag dat ik het ging draaien. Ah, dus, nou. ja. Ja, het is en niet dat ga ik hem niet weigeren. Nee? Nee, nee. Nou, verzoek is verzoek. Ja, verzoeknummers doen we alleen als erom gevraagd wordt, hè? Dat weet je. <laughs> Ja, en u zult zich ongetwijfeld hebben afgevraagd wat dit nou weer was. Nou, inderdaad. Uh, dit... Wat was dat? Uh, ja? Wat was dat nou? Vond je het mooi? Nou, ja. Ja, ja ik, vond ik, het het ik, vond, ik, ik vond het wel aardig. Ik ja, vond het wel mooi. Ja, het was niet naar. Ik wou je plagen, maar dat doe ik niet. Nee, nou, wat, doe Wat uh, nummer. Nee, het, uh, was, het, uh, ging, het ging wel. Ja. Vertel wie was. Het is niet te geloven. Zo. Je zou, denken dat, het, uh, je zou, je zou ja. denken dat het uit Amerika kwam. Dat het iets ja, dat komt de, het toch ook? De Judge uh, waren of zo. Of, of misschien Dolly Parton of zo. Ja, uh, ja dacht ik ja. Dacht nee? Ik, was het nee? Niet. nee, het was een Zweeds, oh. Zweeds bandje. Oh, ik first, dacht dat het ruikt het hier: First ja. Aid Kit. First het. Aid Kit? Ja, dat is een Zweedse. Die zijn op, op dit moment aardig populair. Oh. First Aid Kit en het nummer heet Postcard. Aha. Ja. Nou, dan bent u daar ook in vanochtend. Ja, dan draaien uh, we die weer. We gaan eens ja. dus even naar I Can'tina Dat vind ik ook wel eens even leuk. En uh, die, hebben ja, ooit, die hebben ooit een hit <tie> gehad. Met, uh, even dat mensen uitzetten. waardoor worden er niet goed van. Sinds uh, hier... Pff, wordt we er niet goed van. Maar uh, wat wou ik zeggen? Sinds zij... Uh, <tie> Daar probeer je nou een serieus programma mee te maken. Met zoiets. Dat is toch niet te geloven. Maar wat ik zeggen wou. Uh, die hadden ooit een hit met het nummer. River, Deep and Mountain High. Uh, geproduceerd door uh, de wanstaltige. en verschrikkelijke Phil Spector. Waar ik echt zo'n bloedhekel aan heb. van die man. Ik we nou even mijn verhaal vertellen. Joh. Ga nog een beetje zitten, zitten behoesten ook in dat ding. Ja, kennen we die, die stofkap weer chemisch gaan reinigen? Dat is niet te geloven. Maar eh, dat had eh, Ike eh, Tunner waarschijnlijk ook. Die had ook een, een hekel aan die versie. Die, die, die samen met, met, die, met, die, met dat Spector geval gemaakt heeft. En vandaar dat hij het later nog eens een keer dunnetjes overgedaan heeft. En dat klonk hond, honderd keer beter. Let maar op, hier komt hij. I can see that thinner. Ik weet niet hoe het u van gaat worden. Ik vind het lekker toch hoor. Dan kan we nog een. Over die Phil Spector dan. hij heeft ook wel eens wat dingen met John Lennon gedaan, bijvoorbeeld. Die was ook niet zo blij met hem altijd. En George Harrison ook. Die had dan ooit een opmerking. Hij zegt: dan sta je in de studio te spelen. We waren toen bezig met het nummer Wawa van zijn album. All Things Must Pass. We waren lekker in die studio aan het spelen. Hij En het klonk me toch een partij goed. En we stonden lekker bezig. En dan kom je boven en hoor je één galmbak. Ja, dat heeft George echt gezegd. En uh, ik ben het wat dat betreft met hem, eind. ik vind het uh, helemaal niks. Maar uh, uh, uh, uh, laten we zeggen, uh, uh, uh, Spector dan niet, zullen wel fans van hem zijn. Die zijn nu zwaar beledigd natuurlijk. Nou jammer dan, ik vind het niks. Helemaal niks. Dus, dit was een mooie remake van uh, River Deep Mountain High. Van I Can See uh, dit gaat waarschijnlijk wel de laatste plaat worden. John Farnham. Your voice. Dat is jou gebruikt voor Dolly, vanwege het prachtige zingen net. Hij ja, was toch bijna niet te horen. Oh nee? Wel? Meen je dan daar? Oh. Ja, ja, kan Jij kan hoor. je niet met hem straat vertonen hoor, is alles oh, Nou, jawel, Ik kan er niks aan doen, dat, dat nummer, dat trigger niet in mij en dat, dat moet ik meezingen. Ik kan er niks aan doen. Ja, ja. Ja, echt. Ja. Nou, net maar op. Als straks het dorp in komt, van alle kanten belaagd worden. Haha, dat had je het ook voor mij? Ja. Ja, gebeuren hoor. <middels> gelukkig kom ik niet zo zoveel in het dorp. Nee, nee. Nee. No. zijn vertellen, ze staan al in rijen voor de deur hoor. Ja. Dit was hem voor vandaag, deze Zandvoort Lunch. De laatste van deze week. En uh, volgende week zijn we natuurlijk weer gewoon... Maandag ben ik er weer. Uh, en uh, nou ja, uh, Dolly ook. En uh, Roy en weet ik het allemaal niet. We gaan het gewoon weer proberen volgende week... om weer een aantal dagen... een leuke Zandvoort Lunch voor u te maken. Dus ik zou zeggen bedankt voor het luisteren allemaal. Bedankt voor die bloemen. En voor de mensen die het een beetje melig vonden... excuus. Zo dadelijk uh, gaat er iemand met een lucifersdoosje doosje lopen rammelen, dames en heren. En uh, die is ook weer terug en dan gaat hij gelijk weer weg. Hij doet één week en dan loopt hij weer gelijk weer op. Dat heet continuïteit van het programma. Ik. ik zou zeggen, een fijne donderdag nog. En uh, wat mij betreft, uh, ik wens jullie ook een fijn weekend natuurlijk. Fijne Koningsdag ook. En uh, oh, ik ja, zeg maar, tot, tot, de volgende dag. Dag. tot volgende week. Tot volgende week. Dag, dag to het NOS nieuws van